9 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Bij de brand bij een opslagbedrijf in Amsterdam afgelopen dinsdag... zijn geen gevaarlijke concentraties schadelijke stoffen vrijgekomen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten van metingen... die het RIVM de afgelopen dagen heeft gedaan. Als mensen brokstukjes of roet vinden, kunnen ze die zelf opruimen. Wel wordt aangeraden dat het voorzorg met handschoenen aan te doen. Afgelopen dinsdag brak een grote brand uit... bij een opslagbedrijf in het westelijk havengebied. Een loods waarin rubber lag opgestoken branden uit. Het dodental van de aardbeving in Nieuw-Zeeland is opgelopen tot 103. In Christchurch wordt nog met man in macht gezocht naar ruim 200 vermisten. De kans dat er nog mensen worden gered is klein. Er is al bijna een etmaal niemand levend onder het puin vandaan gehaald. Mogelijk liggen meer dan 100 vermisten onder het ingestorte gebouw van een regionale tv-zender in Christchurch.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 PSV is door naar de volgende ronde in de Europa League. Na de 2-2 van vorige week in Frankrijk won PSV in Eindhoven met 3-1 van Lille. Bij rust stonden de Fransen nog voor. Doetsak, Lens en Marcelo maakten de doelpunten voor PSV. Na de 1-1 kregen spelen van Lille rood. Ajax en FC Twente spelen vanavond tegen Anderlecht en Rubin Kazan. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen mist. Minima tussen 2 en 5 graden. Morgen bewolkt en zacht, met kans op wat regen. Het wordt dan zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. In het groot deel van het land heeft het verkeer plaatselijk hinder van dichte mist. Alleen langs de zuidwestkust is het zicht nog redelijk goed. De A50 is dicht na een ongeluk van Os naar Eindhoven. De afsluiting is tussen Veghel en Eerde. Er zaten inmiddels bij Eerde 4 kilometer file.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 En er was langs de lijn met twee wedstrijden nog in de Europa League. Zoals ik eerder al aankondigde, Ajax, Anderlecht en FC Twente, Rubin Karzan. Die wedstrijden beginnen over een kleine twee minuten. Verder later in dit uur toch wel een opmerkelijk conflict. Want het is onzeker of de omloop van het nieuwsblad, wil rennen... Uh, overmorgen wel doorgaat, want de deelnemende wielerteams zijn van plan om tijdens die koers gebruik te maken van die technische hulpmiddelen, de zogeheten oortjes. Nou, en daarvan heeft de UCI gezegd, uh, dat willen we niet hebben. Op het moment dat jullie met de oortjes gaan rijden, dan gaat die koers gewoon niet door. Nou, Lars Boomen heeft tegen uh, de, onze collega's bij de NOS uh, gezegd, van, nou ja, uh, er mag wel meer niet, maar we gaan gewoon die oortjes indoen. Dus er is een conflict. Nou, de details later dit uur van uh, Gio Lippens. Dus we blijven dat natuurlijk volgen. Maar eerst dat voetballen. We gaan naar Roland van der Geer, bij uh, Ajax, Anderlecht in de arena. Ze staan op punt van beginnen. Wat zeg je, Robert? Ik heb mijn zeg... oortje niet in. Ja. Ja. <laughs> maar gelukkig, die wedstrijd gaat wel door. De aanvoerders schudden elkaar de hand. Dat zijn Maarten Stekelenburg en Lucas Biglia, de Argentijn van Anderlecht. En de scheidsrechter van vanavond komt uit Zweden en heet Martin Hansson. Ajax begint dus aan het duel met een 3-0 voorsprong. Dat moet genoeg zijn, toch... Er was een moment dat het niet genoeg was. En dat was uh, vorig seizoen. 3-0 winnen in een uitwedstrijd en niet verder gaan in de Europa League. Dat gebeurde vorig seizoen in de voorronde van het toernooi. namen Boekarest verloor thuis van Slovan Liberec 0-3. Maar won in Slovakije met dezelfde cijfers en was vervolgens koelbloediger bij de penalties. Dus er is van alles mogelijk. Waarschijnlijk is dit bericht ook wel in Brussel doorgekomen. En op deze manier betreedt men dan de Amsterdam Arena en gaat men dus spelen tegen Ajax. Een heel lang gesprek nog even op het veld met z'n allen om elkaar heen. En dan is ook Anderlechter klaar voor Ajax. Dus met de gebruikelijke elf namen. Wel Deli Blind weer terug in het elftal. Hij kreeg afgelopen weekend uh, rust tegen uh, VVV. Was dat, meen ik? Maar uh, hij is uh, nu weer terug. Nita zit dus uh, op de bank. Deli Blind die niet een al te gelukkig optreden kende. In uh, de eerste wedstrijd. Dus tussen Ajax en Anderlecht in uh, Brussel. Het liep uh, geen schade op Ajax. Want het werd uiteindelijk 3-0 voor de Amsterdammers. Maar bij een ene stand uh, veroorzaakt of uh, uh, gescoord door uh, Toby Alderwereld. miste de Anderlecht wel een penalty. Dat zal uh, ongetwijfeld ook in de oren geknoopt zijn in Brussel. Goed, we zijn begonnen aan deze wedstrijd. Het balbezit is voor Ajax. Ebicilio moet noodgedwongen. De bal weer inleveren bij Gillette. 0-0 dus in Amsterdam. Leggen we onze oren ook even te luisteren bij houdt Houtkamp. Twente, Rubin Kazan. Ook net begonnen, een half minuutje bezig. 0-0 de stand uiteraard. Helemaal in het groen spelend Rubin Kazan. Helemaal in het rood FC Twente. Twente dus de 2-0 voorsprong. Verdedigend van vorige week in Moskou. Overigens Rubin Kazan. Een uh, Kazannenplaats. Uh, 800 kilometer ten oosten van Moskou. Ze zijn niet teruggegaan naar hun eigen plaats. Maar zijn vanuit Moskou meteen doorgereisd. Afgelopen weekend ...naar Enschede om hier uh, voor te bereiden op deze wedstrijd. Want die is toch belangrijk, ondanks het feit dat het 2-0 was in uh, Moskou voor FC Twente. Is hier natuurlijk ook alles mogelijk, omdat het geen uh, slechte ploeg is. Met Douglas in balbezit voor Twente speelt de bal naar Theo Jansen. Jansen kijkt naar Luc de Jong, die wegloopt weggelopen is. De bal op de borst krijgt en uh, omdraait. Bre brengt hem naar buiten naar Ruiz. Uh, Ruiz in het strafschopgebied tussen twee man. Wordt er even uitgedrongen uit het schapschapgebied. En speelt hem naar Rosales. Rosales terug naar Ruiz. Ruiz naar Wout Brama Brahma naar Douglas. Open doekje voor FC Twente. Goed begin als je de tegenstander lekker uh, uh, vastzet. En uh, balbezit houdt als uh, Rosales met de voorzet komt. Een goede voorzet. En die bal wordt gekopt. Eigenlijk met een beetje mazzel door Luc de Jong. Omdat Danny Lanza de bal het eerst raakt, gaat de bal daarna tegen het hoofd van Luc de Jong. En heeft de keeper Rischikov er aardig wat moeite mee. En kan die bal tot hoekschop verwerken. De keeper Rizikov is een andere keeper dan die van vorige week. Hij was licht geblesseerd vorige week, kon niet spelen. En toen stond de tweede keeper erin. Nu dus weer gewoon de eerste keeper Sergej Rizikov. De hoekschop vanaf de linkerkant. Theo Janssen met hem bal voor het doel. Wordt weggekoopt en ingeschoten door Chatli En dan weer weggewerkt. Moeizaam door de verdediging van Rubin Kazant ten koste van een hoekschop. Die hoekschop die nu vanaf de andere kant gaat worden genomen. Weer door Theo Janssen. Nu met zijn linkerbeen vanaf de rechterkant. Dat betekent een indraaiende bal. En zo is FC Twente goed uit de startblokken gekomen. Even die hoekschop nog meenemen. Want dan kunnen we kijken... Dat Theo Janssen daar aan de rechterkant met dat linkerbeen hem gaat nemen. Even komt Wout Brama zich melden voor een korte bal. Maar Janssen besluit om de bal voor het doel te gaan gooien. Doet dat dus vanaf de rechterkant. Het stadion is lekker volgelopen. Een paar lege plekken. Maar het zit goed vol in de golfsvesten. Daar komt de hoekschop als de scheidsrechter de Paul Borski de mannen nog even uit elkaar heeft gehaald. In het strafschopgebied is het Peter Wiskerhoff die wat oorlog loopt te maken voor de voeten van de keeper. Daar komt dan die hoekschop van Theo Janssen richting tweede bal. Op de vuisten van die keeper. Die bokst hem recht omhoog. En in tweede instantie bokst hij hem tot corner. Nou, dat is niet best van die keeper Rizikov. Met heel veel risico heeft hij die bal omhoog gebokst. En dan bokst hij hem weer tot hoekschop. Weer vanaf dezelfde kant. De derde hoekschop in de eerste drie minuten van deze wedstrijd. Weer van Theo Jansen vanaf de rechterkant. Kijken of het wat oplevert. Zou leuk zijn. Goed begin voor FC Twente. Komt die hoekschop weer richting de uh, eerste paal. En dan is het natuurlijk de jong die hem net niet kan binnentikken. Gaat de bal over de achterlijn. En is het dus even gevaar geweken voor Rubin Kazan. Na 3,5 minuut spelen. 0-0 bij Twente Rubin Kazan. Bijna 3,5 minuten gespeeld in de Amsterdam Arena. Ook bij Ajax Anderlecht is de stand nog 0-0. Het meest opvallende, de gele kaart al vroeg in de wedstrijd voor Lorenzo Ebicilio. Het was een duel om de bal, waar ook meneer El Handoui bij betrokken was rond de middenlijn. Maar hij trapte wat door op de voeten van Kouyate. Kwam ook op de tenen van de man uit Senegal terecht. En dat had Martin Hansson goed gezien, dus weet, en gaf Ebicilio dus een gele kaart. Verder nog geen noemenswaardige momenten. Bal balbezit voor Ajax met Van de Wiel op eigen helft per Tobi Alderwereld. Natuurlijk, Ajax zal niet tot het gaatje willen gaan in deze wedstrijd, zal willen controleren en gedoseerd willen aanvallen... ...met in het achterhoofd dat men zondag aan de bak moet in die wedstrijd in Eindhoven tegen PSV. Eno draait zich even vrij op het middenveld, al de wereld aangespeeld. De Jong als middenvelder beweegt dan naar de rechterkant, komt nu naar binnen, gaat combinatie zoeken. Ja, met wie? Met Eno, die staat wat achter hem. Dan Eno op zoek naar de vrijheid, aan de buitenkant Soleimani, als hij hem binnen kan houden. Dat lukt, gaat richting het Schassopgebied, komt daar binnen, geeft de voorzet. Elham de Wie is daar, maar daar is ook de verdedigende actie van... En dan kan uh, Anderlecht eruit komen. Maar dat wordt niet toegestaan door Ajax. Ajax onmiddellijk weer uh, Anderlecht in de tang. En onmiddellijk weer het balbezit overnemend. Vroeg druk zetten dus. Vroeg stoorden. En Anderlecht in die beginfase geen moment in het spel laten komen. Vertongen heeft de bal na interceptie van uh, Maarten Stekelenburg alweer gekregen. Speelt hem in de breedte. Naar Tobi Alderwereld. De twee Belgen die het dus zo goed doen dit seizoen. En met name Alderwereld stond nogal centraal in de Belgische pers. De rechtervleugelverdediger van de Rode Duivels. Hier dus uh, Spelend centraal achterin bij Ajax. Maar vooral de toename van de vorm van Tobi Alderwereld. Daar is men in België bijzonder blij mee. De bal gaat over de achterlijn. De laatste man die hem geraakt heeft is Ebicilio. Dat gebeurt aan de linkerkant. Betekent dat Silvio Proto een doeltrap gaat nemen namens Anderlecht. En aan de linkerkant is Lesjak gevonden namens de Belgen. Die dus op jacht zijn naar het kampioenschap. Daar ook op de eerste plaats stonden. Maar inmiddels zijn bijgehaald door Genk. Vooral omdat er na de nederlaag tegen Ajax vier dagen later weer werd verloren in een uitwedstrijd tegen Westerlo. En dus staat Anderlecht er niet zo heel goed voor. En kan er dus vertrouwen tanken vanavond in de Amsterdam Arena. Voorlopig komt het daar niet van. Of misschien nu met Kanu in de middencirkel. Biglia Lukaku met het eerste schot op goal. Maar dat gaat wel heel hoog over de goal van Maarten Stekelenburg heen. Komt wel een corner aan. Maar voorlopig na bijna zes minuten in de Amsterdam Arena is de stand 0-0. 0-0 ook in uh, Enschede bij FC Twente tegen Rubin Kazan. Over Belgen gesproken hier eentje. Nasser Chadli, uitstekende voetballer. 21 jaar pas van Marokkaanse herkomst, zeg maar maar gekozen voor België. Als Theo Jansen weg is. Jansen ze brengt de bal voor, maar komt net niet bij Luc de Jong. Mag het nog een keer proberen. Komt de bal richting Luc de Jong, maar dan is het uh, wegkoppen geblazen door Bocchetti. Een Italiaan in het team van Rubin Kazan. En het schot uit de tweede lijn is uh, helemaal niet zo slecht van Wout Brahma. Zo is FC Twente gewoon lekker bezig in die eerste 6,5 minuten. Geen gezeur van uh, we hebben twee doelpunten voor in de uitwedstrijd. Nee, gewoon aanvallend voetballen proberen een doelpuntje te maken in de beginfase van uh, deze wedstrijd. Waarin FC Twente lekker goed voetbalt, elkaar goed weet te vinden en Rubik Kazan eigenlijk constant op eigen helft uh, dwingt. Nu is het uh, Luc de Jong die net niet bij de bal kan komen, de inborp genomen Vanaf de linkerkant gaat over de achterlijn. En dus mag de keeper van Rubin Kazan. Die toch al aardig wat getest is in de eerste zeven minuten van deze wedstrijd. De bal weer in het spel gaan brengen. Sergej Rizikov gaat dat doen. Met de armen wijd van ja, waar moet ik in vredesnaam die bal naartoe spelen. Hij probeert het aan de linkerkant. Dat lukt ook omdat de bal op het hoofd komt van Ansaldi en Argentijn. Maar dan is het meteen weer balverlies voor Rubin Kazan. Kan Roes heel even in balbezit komen. Maar wordt er toch overgenomen door de Rubin gaat de bal de diepte in op zoek naar een van die spitsen. De, de centrale spits is Diadien. Die heeft nu de bal gekregen, maar wordt vastgezet door Peter Wisscherhoff ten koste van een inworp voor Kazan. Wij hebben hier 7,5 minuten gespeeld in Enschede bij FC Twente. Rubin Kazan bij een 0-0 stand. 0-0, no, no. dat staat ook op het scorebord in de Amsterdam Arena. Niet helemaal vol voor deze wedstrijd, maar goed genoeg om een aardige sfeer te creëren. Het balbezit van Ajax, Ewi Eriksen, Erikse linkerkant schas op gebied. Erikse schiet wel, maar dat schot wordt geblokt. Dan tegen Erikse aan. daarom wil hij de bal niet over de achterlijn laten gaan. Voorkomt hij dus eigenlijk een doeltrap, maar kan de anderlecht wel overnemen. Lukaku gevonden rond de middenlijn. maar uiteindelijk is het kaatsen van Lukaku in de richting van Kouyaté onvoldoende. Waardoor Ajax er weer eh, ja, tussen kan zitten. En het balbezit kan overhouden. Er zijn wel even twee momentjes geweest voor Anderlecht. Een slap schotje van Canoe. Na een afgeslagen corner. En uh, zojuist een foutje van Soleimani. Waardoor ook weer Anderlecht uit kon breken. Uiteindelijk weer Canoe gevonden door Biglia aan de linkerkant. Alleen dit schot van uh, de Braziliaan ging over. Nu ligt er een uh, speler van Anderlecht. Nou twee liggen er zelfs uh, geblesseerd op de grond. Dat betekent dat we wel even uh, gaan stoppen hier. Wie, uh, wie liggen daar dan? Dat is uh, Suares. De Suares dus van Anderlecht. Mathias Argentijn. Van uh, geboorte en de al eerder genoemde Kouyate. Allebei uh, in botsing gekomen met een Ajax Seat, maar allebei zodanig weer uh, snel hersteld. Dat het spel gewoon verder kan gaan. En Wasilewski kan gaan ingooien richting Proto. En Proto gaat de bal naar Maarten Stekelenburg spelen. Omdat Ajax de gelegenheid gaf tot een blessurebehandeling. Door de bal dus uh, buiten te spelen. Die Wasilewski, ik noemde even zijn naam. Want die veel besproken is natuurlijk de afgelopen week. Omdat hij het was die bij een uh, 1-0 voorsprong van Ajax in Brussel een week geleden de penalty miste. Juist in de fase waarin Anderlecht beter en beter in het spel kwam tegen Ajax. Negende minuut loopt als Mounir Elham de Wiebal bezit. heeft een meter of tien over de middenlijn. Zoekt aan de rechterkant. De kant vindt hem ook. Alleen die durft niet verder. Weer terug naar Van der Wiel. En dan zijn we weer rond de middenlijn. Bij Tobi Alderwereld. Heel klein speelveld nu. Dat uh, doet Anderlecht. Dus moet het nu via de buitenkant. Alles staat dicht op elkaar. Ebicilio geniet wel ruimte. Aan de linkerkant. Alleen de paas in de voeten van Kouyaté. En dan via Biglia kan Kouyaté misschien uitbreken. Met die hele lange benen van die schenen gaan lezen. Nou, in eerste instantie komt Ebicilio stoorden. In tweede instantie denkt Dan Wazilevski het kunnen opbouwen. Maar ja, die speelt de bal in één keer buiten de zijlijn. Waardoor de coach, Ariel Jacobs, nog maar maar eens even uit zijn dugout komt. En tegen Wazilewski zegt. Ja, dit moet toch allemaal met iets meer precisie. Dit moet je toch allemaal wat zorgvuldiger gaan doen. Anders verdien je toch echt geen plekje zo. Als ze rechtsachter in Anderlecht 1. Ajax heeft inmiddels weer het bal bezit. Met Mounir El Hamdoui Rond de middencirkel. Even weggezakt. Dus uit de spits speelt Dedy Blind aan. Rond de middenlijn. Linkerkant. Die weer met de bal tegen Gillette. En dus terrein is voor Ajax. Want Blind mag rond de middenlijn gaan Je Doet dat weer terug. In achterwaarts. Vorm dus richting Jan Vertongen. Dan weer naar Tobi Alderwereld. En zo spelen de twee elkaar. De bal rond. De eerste 10 minuten zitten er eigenlijk op. Ajax is nauwelijks in de buurt geweest bij Proto. Wat schoten gezien van Anderlecht. Maar het is nog in Amsterdam 0-0. 0-0 ook in Twente bij FC Twente in Enschede tegen Robin Kazan. Twente Beter, maar dat is natuurlijk ook het gevaar als je steeds in de aanval bent. Dat een uitbraak van de Russen. Zomaar voor een doelpuntje zou kunnen zorgen, is nog niet het geval geweest overigens. Uh, veel beter dan de Russen vooralsnog. Overigens, uh, aardig detail. Ik zei al, 12 maart begint de competitie weer in Rusland. Uh, uh, dan spelen ze een uitwedstrijd. Maar de tweede wedstrijd is uh, zeer interessant. Want dan moeten ze ook uit en dan moeten ze naar uh, Grozny. Naar Terek Grozny van uh, Ruud Gullit. Balbezit voor FC Twente. Achterin uh, wordt de bal naar voren geramd richting Luc de Jong. Maar die kan niet in balbezit komen omdat uh, Ronald van de Geer... Voor de eerste keer dat Ajax in het grasopgebied is van Anderlecht. En hij zit er al in. Het is Sim de Jong die de bal op het middenveld krijgt. Een meter of tien over de middenlijn heen. Hij ziet dat er beweging is bij Sulemani. Die van rechts naar binnen komt. De pas is op maat. Soleimani weg op de rand van buitenspel in de richting van Proto. Er is niemand meer die nog het Ajax-succes in de weg kan staan dan wel liggen. Oftewel Proto is ook geklopt. En zo komt Ajax al heel vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Goh, wat neemt hij die linksback die Lechak in de maling zegt. Want hij vertrekt. En Lechak ziet hem wel gaan, maar kan hem gewoon niet bijhouden. Soleimani komt dan en speelt uiteindelijk met het linkerbeen de bal langs Proto. Nou, nu zit Ajax wel heel erg op roze. Het staat op een 1-0 voorsprong. Na 12 minuten, Mirelem Soleimani maakte de goal. Elf en een minuut gespeeld in Enschede. Nog altijd 0-0 hier. Wordt het een hele mooie avond voor alle Nederlandse ploegen. Het lijkt er wel op, want ook FC Twente is gewoon veel en veel sterker dan Robin Kazan. Buiten de kansen die we in de eerste paar minuten hebben gezien... zijn er wat mogelijkheden geweest, maar geen echte kansen meer. Maar de handrem wordt er niet opgezet door FC Twente. Integendeel, er wordt gejaagd op de bal. Zoals nu, balbezit is voor Ansaldi, de Argentijn die de bal naar voren probeert te spelen. Maar dan zit meteen Rosales ertussen. Is het wel uitkijken geblazen omdat Brahma niet goed paast... Overgenomen wordt door Rubin Kazan. Uh, het is uh, Ria Zantsev die de bal heeft uh, gepaast. En dan uh, wordt er toch meteen weer gejaagd door alles en iedereen. Ik zie uh, Theo Jansen zeer actief. Maar ook Luc de Jong die nu weer op zoek gaat uh, naar de bal. Het bal dat in het bezit is van uh, Kazan. En dat levert uh, meteen balbezit op voor Onyebu die er goed tussen zit. En hem uh, meegeeft aan uh, uh, wie is dat? Dat is Chadli natuurlijk. Uh, Nasser Chadli aan de linkerkant die nu even iets naar binnen trekt. Fantastische mooie voetballer. Wat een uh, aankoop is dat geweest. Uit de eerste divisie gehaald. En uh, heel goed spelend uh, dit seizoen bij FC Twente. Alsof hij er al jaren speelt in de eredivisie. Doet hij het uh, heel goed ook in de Champions League. Tegen bijvoorbeeld Inter en weer de Bremen speelde hij uitstekende wedstrijden. Balbezit voor Wout Brama. Brama bal naar buiten naar Rosales. Rosales halverwege de helft van Ruben Kazan In de voeten van Ruiz terug naar uh, Rosales. Dus Rosales gaat er langs. Bij zijn tegenstander wordt dan neergelegd. Scheids, wat doe je? Hij geeft geen vrije trap. was toch een overtreding op Rosales. Maar de Poolse scheidsrechter... Borski geeft geen vrije trap en dus kan Rubin Kazan in de aanval gaan. Maar het gaat zo langzaam bij de Russen dat alles en iedereen alweer op de plaats is. Zelfs Onyevo die helemaal overgekomen is naar de andere kant. Hij zit ertussen en speelt de bal over de zijlijn en mag er gegooid gaan worden door FC Twente. Twente dat het goed doet de eerste 13,5 minuut. Want tegen Rubin Kazan staat het nog altijd 0-0. En dat kunnen we niet zeggen van Ajax tegen Anderlecht. Want Ajax nog altijd op een 1-0 voorsprong Ronald van der Geer. Anders had ik me zeker gebeld. Hè? En die 14 minuten uh, gespeeld. Ja, het is klaar zou je kunnen zeggen. Uh, Ajax-Anderlecht 1-0. Na 11 minuten Miralem Soleimani... Ja, een snelle rekensom leert dat de heren uit Brussel vijf keer moeten scoren vanavond in de Amsterdam Arena. Wil men nog door kunnen gaan en dan Ajax ook nog natuurlijk moeten afstoppen. Met alle risico's van dien, oftewel ja, dat Ajax doorgaat, dat is wel zeker. Maar misschien kan het wel een hele mooie voetbalavond worden voor de Amsterdammers. Waarin ze zelfs de Brusselaars net eigenlijk als een week geleden kunnen vernederen. Anderlecht is nog niet de klap te boven hoor, van die snelle goal. Er gingen ook wel een aantal persoonlijke fouten aan vooraf. Met name natuurlijk van Lesjak, die moest zien dat Soleimani vertrok. Soleimani vertrok en Lesjak ging veel te laat in de achtervolging. Waardoor de Paas van de Jong op maat gegeven dat wel in de voeten kwam van de Serviër. Die vervolgens Proto kon passeren. Wat kan Anderlecht nog en wat wil Ajax nog maken van deze avond? We weten allemaal, PSV al eerder genoemd vanavond staat op het programma komende zondag. Dus geen risico nemen. El Elhamdoui, rechterpunt strafschopgebied. Kan een voorzet geven? Nee, kan die niet. Omdat de voorzet geblokt wordt door Masouk. En dan wordt Elhamdoui... Door zijn ploegenoten gemaakt om wat te gaan storen. En dat sorteert effect. Want Proto moet de bal wegtrappen. De keeper van Anderlecht. En doet dat zo ongelukkig. Dat Gillette kan worden afgetroefd. Door Deli Blind op de held van Anderlecht. Blind gaat vervolgens aan de wandel aan die linkerkant. Ja, speelt de bal wel langs Wasilewski. Loopt vervolgens tegen de pol op. Kijkt verhoopvol naar uh, scheidsrechter Martin Hansson. Maar die trapt uh, niet in dit geintje van Deli Blind. We krijgen wel de eerste wissel bij Ajax. Dat zat er wel een beetje aan te komen. Rasmus Lindgren komt in het veld voor Ejong Eno. Die is in een uh, ja, duel met uh, Kuya Tee. Geblesseerd geraakt. Heeft ook één mouw opgestroopt. Ik denk dat het iets van een armblessure is die Eno heeft opgelopen. Verder geen risico. Dokter direct laten kijken. En Rasmus Linkin er dus bij op het middenveld bij de Amsterdammers. Nu een doeltrap van de Proto namens Anderlecht. Ik zie dat Eno gelijk de kleedkamer ingaat. Achtervolgd door de dokter. Daar wordt dus inderdaad gelijk naar gekeken. En Biglia heeft balcontact voor Anderlecht rond de middenlijn. Even kort met Canoe. Die dus wel in het begin van de wedstrijd twee keer op goal mocht schieten. Dat onvoldoende deed. Ja, en Ajax één keer op goal. En één goal. Dat is lesje efficiëntie. 16 minuten gespeeld. 1-0 Ajax tegen Anderlecht. 0-0 nog altijd bij FC Twente tegen Rubin Kazan. En na de 0-2, om het zomaar even te zeggen, in Moskou. De overwinning dus van 2-0 van FC Twente. Zit FC Twente volgens nog op roze. Even wat gas teruggenomen na de, uh, ik mag wel zeggen, hectische openingsfase van Twente. Waarin ze uh, Kazan af en toe helemaal weg tikte. Niet tot scoren kwamen de... Stukkers is het uh, nu uh, balbezit voor Theo Jansen. De bal komt naar Denny Lanza die een beetje beeld. de bal over de zijlijn heen speelt. Ronald van der Geer. Miralem Soleimani, maar dit is omschakelen met een hoofdletter O zeg. Bal veroveren en in twee schijven Miralem Soleimani uh, gevonden. De bal wordt vanaf het middenveld. Ik dacht dat het in eerste instantie de jong was die de bal gaf op Eriksen. Die in één keer door op Miralem Soleimani. En vervolgens loopt hij helemaal vrij het schafschroepgebied in. En kan de bal achter Proto tikken. Ja, zo wordt het wel een hele mooie avond voor Ajax. Het is wederom Soleimani die eerder start dan die linksachter van Anderlecht. Eigenlijk een identieke situatie. Behalve dan dat er nu nog een been tussen zit. Het is Elham Dewey die uiteindelijk de laatste paas geeft. terwijl de jong op het middenveld dus de bal veroverd. In één keer door. Ja, en dan is Soleimani op tijd gestart. Staat hij weer voor Proto. Nu doet hij nog iets mooier. Gaat hij eerst om de keeper van Anderlecht heen. En schuift hij hem vervolgens de goal. Ajax staat op 2-0. 17 minuten zijn er gespeeld in de Amsterdam Arena. Nou, dit kan wel eens een gala voorstelling worden vanavond. Twee keer Soleimani, 2-0 voor Ajax. Het is het enige wat hier nog ontbreekt. Doelpunten en dan het liefst voor FC Twente. FC Twente dat voor het eerste schot nou zeg maar, richting het doel zag. Een schot van heel ver van de aanvoerder Noboa een Ecuadoriaan. Die schoot de bal een meter of tien langs het doel van Michailov. Michailov die de doeltrap zelf heeft genomen. Heeft hem uh, gespeeld uh, richting Ruiz. Ruiz, bal even terug. Oh, Rosales die zich even verslikt in de bal. Maar vecht zich uh, goed terug. Maar is dan toch de bal kwijt. Omdat uh, Noboa... Uh, eerder genoemd, uh, de bal heeft opgepikt. Speelt de bal binnendoor. Maar daar zijn de lange stelten van Douglas. Die, uh, Douglas die de bal naar Theo Jans speelt. Die a net op de hakken gespeeld van Navas. De Spanjaard in het team van Rubin Kazan. Vijf buitenlanders in de basis. Een Italiaan, een Turk, een Ecuadoriaan, een Spanjaard en een Argentijn. Die allemaal die uh, lange reis richting uh, het oosten, het, het venster noemt men het ook wel, op Azië. Want het ligt zeg maar op de grens tussen Europa en Azië. Hebben gemaakt om daar hun uh, brood te verdienen in Kazan. Balbezit voor FC Twente. Uh, is het Oniewo. -E die uh, kijkt en uh, probeert iemand te vinden. Die vindt Ruiz. Ruiz hij, hij gaat het strafschroepgebied binnen. En dan wordt er opeens gevlacht uit het niet. It's <laughs> Nou, het zal dan wel buitenspel zijn geweest, maar daar kwam hij wel heel erg laat achter, de grensrechter. Want uh, hij had hem al drie keer geraakt, uh, Ruiz, voordat hij uh, teruggevlacht werd. Overigens terecht, want het is buitenspel. Ruiz uh, liep uh, iets wat buitenspel, maar hij kwam als een duveltje uit een doosje. Zonder dat de grensrechter het in eerste instantie in de gaten had. En die vlachte dan toch maar na 19 minuten voor buitenspel en terecht. Dus een vrije trap voor Rubin Kazan. Rubin Kazan in de aanval via de linkerkant, via Ansaldi, de Argentijn. ...zal die tegenover zich Theo Jansen brengt de bal binnen door. Het is een aardig balletje, iets te hard voor uh, Libedenko. En dus uh, rolt de bal langs zijn voeten richting keeper Michailov... ...die uh, de bal weer in het spel kan gaan brengen. Bij de ploegen 4-3-3 spelend, dus met een uh, centrumspits en uh, twee vleugelspitsen. Uh, wat dat betreft is, uh, zijn de spitsen van Twente veel meer in actie geweest... ...vooralsnog dan die van de Russen. Als de uittrap richting Rubis gaat, Rubis kan de bal half koppen. En via Lanzaat leek het even dat Twente in balbezit... Dat lukt dan toch in tweede instantie om de ertussen zit. En de bal op Rosales speelt. Rosales naar de Jong. De Jong moeizaam meenemend tussen twee man. Bal kwijt tot uh, ongenoegen van het publiek. Nou ja, ongenoegen. In ieder geval teleurstelling. Want je hoort een beetje een zucht van teleurstelling. Door uh, de duizenden gaan die toch uh, deze avond hier naartoe zijn gekomen. Om hun favorieten, de regerend landskampioen, aan het werk te zien. Tegen Rubin Kazan. Balbezit voor Noboa. Noboa bal naar de rechterkant. En dan uh, moeten we oppassen uh, uh, als maar de bal gaat helemaal terug en moet weer opnieuw worden ingespeeld door Bocchetti, de Italiaan. Die geeft hem even naar het midden, gaat de bal naar Navas. Navas naar Ansaldi. Ansaldi terug naar Bocchetti. Het tempo ligt heel erg laag bij Robin Kazan. En dan een hele slechte bal naar de rechterkant. En die kan niet eens binnengehouden worden. Terwijl er echt in geen velden of wegen een Twente-speler in de buurt is. Wordt de bal zo slecht gespeeld op Rian Rizantsov. Dat hij de bal niet kan binnenhouden en half Vanwege de helft van Rubin Kazan mag FC Twente gooien. Heeft dat uh, gedaan. Balbezit voor Onyewu. Onye de bal probeert die richting Rubis te spelen. Maar die wordt onderschept die bal. Is het Brahma die goed werk verricht in eerste instantie. Maar het balbezit blijft toch voor Rubin Kazan. Wordt teruggespeeld. Maar het is allemaal op eigen helft als Rubin Kazan de bal heeft. En dat is natuurlijk prettig. Dan hou je ze ver van je eigen doel af. En dat is natuurlijk heel belangrijk om een voorsprong te verdedigen. Balbezit voor Bocchetti. Bocchetti balletje weer breed naar Navas, de Spanjaard. En dan is er meteen weer iemand van FC Twente die het. Tussen zit Twente na een kwartwedstrijd absoluut niet in de problemen. Omdat Rubin Kazan niet eens aan opbouw toekomt. En het is maar afwachten uh, tot het moment dat er weer kansen gaan komen voor FC Twente. Volgens Nog staat het 0-0 na 21,5 minuut spelen bij FC Twente tegen Rubin Kazan. 2-0 bij Ajax Anderlecht. Tweede op 0 van Mirelem Soleimani, 11e en 17e minuut. Bijna was het 3-0. We hebben een kans gezien voor Mounir El Hamdoui. Wij dachten allemaal dat het buitenspel was. Maar we gaan naar Andy. Doelpunt voor Rubin Kazan. Een uh, mooi schot moet ik zeggen. Maar het zag er niet echt uh, onhoudbaar uit. Het schot is van Ansaldi. Het is dus 1-0 voor Rubin Kazan geworden. Ansaldi de linksback. komt mee naar voren. En op de punt van het strafschopgebied schiet hij de bal buitenkant links. hard langs. Uh, de keeper die dat gaatje net open liet. Bij de eerste paal. En dat had eigenlijk niet gemogen. Michailov uh, wat dat betreft uh, een klein foutje. Bal gaat rechts van hem. In de korte hoek. En zo leidt Rubin Kazan. In een van de eerste mogelijkheden. Dat Kazan in de aanval gaat. Leiden ze met 1-0 tegen FC Twente. En FC Twente moet nu gewoon eventjes gas gaan geven. En uh, wat doelpunten gaan maken. Tegen Rubin Kazan. Want nu is het 1-0 in het voordeel van Rubin Kazan. Ondanks het feit dat met deze stand FC Twente natuurlijk nog altijd door is na de 2-0 van vorige week. Is het uitkijken geblazen en dat beseft het publiek ook. Dat blijft erachter staan, begint te zingen. Kom op Twente en Schede en dat zal ook moeten. Twente 1-0 achter tegen Rubin Kazan. Meneer Alhamdoui namens Ajax schiet bij een 2-0 voorsprong voor de Amsterdammers. Het schot wordt in eerste instantie geblokt en gaat uiteindelijk over de achterlijn. En Miralem Soleimani, hij dus die de doelbe te maakte in de 11e en 17e minuut. Gaan een corner nemen namens de Amsterdammers Wiet Dicht bij de derde treffer in buitenspel, dachten wij. Dachten scheidsrechter anders over en een kans voor Eriksen gezien. Eriksen heeft nu ook de bal. Het schot van... Die is dat? Linkrim. Ja, dat schot ketst uiteindelijk af in het strasshopgebied op het uh, been van Suarez van Anderlecht. bal gaat uiteindelijk over de zijlijn. En Ajax gaat via Deli Blind. Maar dat gaat allemaal op het gemak nu. Want Deli Blind doet er erg lang over om die bal uiteindelijk te gaan oppikken ter hoogte van het strasshopgebied aan de linkerkant. En daar dus ook te gaan ingooien. Deli Blind gaat dat nu uh, doen. Meneer Elham de Wie beweegt. EBicilio beweegt. En Eriksen beweegt. Eriksen krijgt hem in uh, de loop. Eriksen wordt veld te uitgezet. Maar we gaan weer naar Randy Houtkamp. Oei, oei, oei. Het wordt link voor FC Twente, want het is 2-0 geworden voor Rubin Kazan. Een enorme knal vanaf de rechterkant. Ik heb even geen idee wie hem heeft gescoord. Ik dacht Noboa, dat hij enorm hard de bal langs Michailov schoot. Hier is Michailov echt kansloos, want het was heel erg hard. Wel een beetje vanaf de zijkant. Hard ingeschoten, Noboa is de man die scoort, de aanvoerder van Rubin Kazan. En nu moet het publiek er nog harder achteraan staan. Want we zijn gewoon op gelijke hoogte nu als je twee wedstrijden naast elkaar legt. In twee minuten tijd scoort Rubin Kazan. En dat is geen misselijke ploeg hoor. Dat weet FC Twente nu ook twee keer. En zo staat het 2-0 voor Rubin Kazan tegen FC Twente. Ja, Anderlecht komt ook steeds dichter bij Ajax. Eh, nog maar zes goals moeten de mannen uit Brussel maken om Ajax het erg lastig te maken op weg naar de volgende stap in Europa. Er is wel een corner geweest van Anderlecht. Sterker nog, Anderlecht heeft nu de bal via Wasilewski in de buurt van het strafschopgebied. Zo gaat dan het strafschopgebied van Ajax in, combineert met Alderwereld. Ja, die laatste doet dat natuurlijk onbewust, maar kan uiteindelijk toch ingrijpen en de bal wegroeien. dan met een voorzet vanaf de rechterkant in het strafschopgebied. Lukaku krijgt hem niet onder controle. En dan in Stekelenburg daar. En dat is maar goed dat hij dat doet. Want Kuya T. was daar ook in de buurt. Man is dus uit de Senegal. De vervanger van uh, Bark Bussufa. Die ook een gele kaart heeft gekregen. Omdat hij nogal opzichtig nog op de tenen ging staan van Jan Vertongen. Toen Vertongen hem dreigde te gaan dollen. Nou, twee gele kaarten dus gezien. Eén voor Ebicilio en één voor Kouyaté. En balbezit weer voor Ajax. de wereld steekt de middenlijn over. Mounier Elham de Wie staat daar ook in de buurt. De bal gaat naar buiten. Daar waar Ebicilio makkelijk kan aannemen. Alle tijd krijgt eigenlijk van Gillette om dat te doen. Nu naar binnen komt. Ja, waar komt hij een tegenstander tegen. Maar waar vindt hij een medespeler? Hij vindt de Jong. Die verplaatst direct door naar de rechterkant. Naar Van de Wiel. Nog meer rechts staat Soulemani. De Jong loopt dan het rechter. Er achtergat in. Moet dan wel zijn man kwijt met een, uh, ja, een circus act. Dat lukt niet. Daar trapt zijn directe tegenstander Juhas niet in. En dus kan Anderlecht gaan uitverdedigen. Maar met moeite. Omdat Ajax ondanks de 2-0 voorsprong toch de energie kan opbrengen. Om heel snel druk te zetten op die achterste lijn van Anderlecht. Gedwongen om de lange bal te spelen. En daar is men niet zo heel goed in. En dus gaat die bal weer in één keer over de zijlijn. En heeft Ajax eigenlijk het balbezit weer vrij gemakkelijk terugveroverd. En gaat Gregory van de Wiel, metertje voor de middenlijn, proberen in te gooien naar een medespeler. Weer een heel klein speelveld. Het is de Jong met Biglia. Biglia kruipt voor de Jong, maar de Jong houdt wel het balbezit. Zeker nog krijgt die bal ook richting het Stras Waar Monier Elham de Wiebal. gelooft die pegel vanaf de rechterkant van de Jong, maar Proto ook. En de keeper heeft dan het geluk dat hij de bal met zijn handen mag pakken. Heeft hij inmiddels gedaan en heeft ook zijn medespelers in dit geval Suarez aan het werk gezet. Vanaf de linkerkant steekballetje op Lukaku. Maar Lukaku zal niet zo'n hele leuke avond beleven in Amsterdam als dat hij dat deed een jaar geleden. Toen ook Ajax en Anderlecht elkaar troffen in de laatste groepswedstrijd van de Europa League. Toen won Anderlecht met 3-1 en scoorde Lukaku twee keer. Ajax ging toen door en ook Anderlecht ging toen verder. Het was een iets ander Ajax, dat wordt ook hier steeds gezegd. Vertongen zegt, ja, het was wel leuk dat Anderlecht won, maar wij waren toen al geplaatst. En Anderlecht moest er nog recht voor gaan. Lukaku scoorde toen wel twee keer. Nu is hij nog niet eens in de buurt geweest eigenlijk van de goal van Stekelenburg. Nu heeft hij wel de bal. Kan hij misschien met een aardige actie naar de rechterkant komen? Is Vertongen kwijt? Ja, dat doet hij handig. gebeurt. In. Nu moet hij de bal terugleggen. Gillette met een voorzet. En die uh, Gillette geeft een voorzet. Niet uh, zoals uh, men dat kent van Gillette. De best a man can get. Nee, deze gaat uh, hard over een aantal hoofden heen. En gaat dus uh, over de zijlijn aan de andere kant. Kregri van der Wiel gaat ingooien bij een 2-0 voorsprong voor Ajax na 27 minuten. Maar de spanning zit er echt bij. En die houdt campinens in Enschede. Ook 27 minuten gespeeld. Rubin Kazan op een 2-0 voorsprong. De 2-0 voorsprong. Twee, ja je mag zeggen zondagschoten, Maar het waren wel goede schoten. Uh, wel wat lichtzinnig verdedigd van FC Twente. Dat moet gewoon beter. Als uh, Ruben Kazan de bal probeert voor het doel te geven vanaf de linkerkant. Dat lukt niet. En dus mag uh, Michailov twee keer gepasseerd door die schoten de bal weer in spel gaan brengen. Tja, 0-2 vorige week en 0-2 nu. Een uh, slimme luisteraar uh, weet dan dat als het zo blijft er gewoon verlengen gaan. Maar ik verwacht dat zeker niet. 27,5 minuten gespeeld als Michailov de bal weer in spel gaat brengen. maar. Twente moeten wel een tandje bijgooien. Met name achterin was het te makkelijk. Terwijl de cornervlag een beetje scheef hangt aan de linkerkant. En we gelukkig 27 scheidsrechters hebben. Waar nummer 26 de cornervlag nu recht gaat zetten. Onder applaus en even met zijn voet gaat aanstampen. Het zou wat voor Toyvonen zijn bijvoorbeeld, maar uh, hij staat ook via deze uh, scheidsrechter, uh, assistent scheidsrechter, staat hij recht overend de cornervlag. En dus gaat het spel verder met Peter Wisgerhof. Wisgerhof naar Ruiz. Ruiz, bal naar Douglas. Douglas nu over de middenlijn gaat uh, op zoek met die uh, lange stelte. Probeerde het uh, in aanvallend opzicht ook al een keer, Kom er net niet doorheen. Ru uh, Douglas nog steeds naar Theo Jansen. Theo Jansen moet zoeken naar een vrije man aan de rechterkant, gevonden. Met Denny Landzaat. Landzaat kijkt, zoekt wie stroopt er vrij. Het is de gebal. De lat van Ruiz. Oh, wat scheelt dat zegt. Mooie voorzet van Denny De kopbal van Brian Ruiz op de lat. Bovenkeeper Ishikov. Die daar. Volkomen kansloos was. Een centimeter of tien lager. En Twente had het belangrijke doelpunt gescoord. Mooie aanval. goede aanval. Redelijke kopbal. Had misschien nog iets beter gekopt kunnen worden. Iets lager omdat hij vrij kon inkoppen. Maar goed hij komt hem tegen land. Terwijl de keeper nu een uitbrander krijgt van scheidsrechter Borski. Omdat hij te lang wacht met het nemen van de doeltrap. Die is dan nu wel genomen. Meteen gaat Twente op jacht naar de bal. Via Ruiz en via Luc de Jong. De bal wordt helemaal naar de andere kant gespeeld. Naar de rechterkant van het veld. Door Robin Kazan. En nu een lange bal naar voren. Naar de Turk Cara Kuk Keuk Deniz uh, staat er op zijn shirt. Dat is zijn voornaam. Maar dan moet uh, Oniewo opletten. En dat doet hij niet. Dat doet hij te weinig in deze wedstrijd tot nu toe. Daar kwam ook eigenlijk een tweede doelpunt uit voort. Uh, nu is het balbezit voor Rubin Kazan. Bal voor het doel. Uitkijken geblazen. Als de bal net over het doel wordt uh, geschept. Dat was geen slechte mogelijkheid. Voor Bistrof. Hij deed het uh, met zeer veel... Uh, uh, uh, gevoel voor stijl. Met een, een stijlvolle halve omhaal. Een volley op het doel van Michailov. Nee, hij moet daar links achterin. Oguji Onjewu moet uh, beter uh, spelen, beter opletten. Want hij laat toch te veel zijn man uh, gaan aan de rechterkant. Het leverde het tweede doelpunt van Rubin Kazan op. En nu ook weer een uh, mogelijkheid. En als er uh, weer een doelpunt valt, dan heeft Twente echt uh, grote problemen als het uh, weer voor Kazan is. Kazan dat in de avond gaat via Lebedenko. Lebedenko bal naar de rechterkant. Goeie paas naar Ria Zantsev. Riazantsev aan de rechterkant met Onyebu tegenover zich. Brengt de bal voor het doel. Wordt weggekomen door Douglas. Douglas richting Ruiz. Kan Ruiz bij de bal komen? Ja, dat kan niet. Maar wordt opgejaagd door de maker van het eerste doelpunt aan Saldi. Maar dat doet hij goed. Ruiz via Rosales komt hij hieruit. Halverwege de helft van FC Twente. Danny Lanza. Het bal naar voren naar Luc de Jong. Luc de Jong uh, uh, bal uh, naar Rosales. Hensbal zo lijkt mij. Inderdaad. Gegeven ook. Een hensbal van Denis. Maar het moest wat sneller naar voren gaan. De Jong speelde de bal terug. Op eigen helft, terwijl er wat mensen voor in uh, vrij liepen. Vrije trap genomen. Ruim een half uur gespeeld. Spanning en sensatie hier vooralsnog. Maar niet in het voordeel van FC Twente. Want Ruby Kazan leidt in Enschede met 2-0 tegen FC Twente. Die twee S's ontbreken een beetje in de Amsterdam Arena. Die spanning is er niet en die sensatie ook niet. Maar zo af en toe een leuke voetbalmomenten. Ajax, dus op meteen een voorsprong tegen Anderlecht. Overtraining gemaakt op linkerin door Soares. En aan de linkerkant van het veld, de of die net buiten het strafstopgebied, gaat Eriksen nu een vrije trap nemen. Ja, die krult hier dan het strafstopgebied in, wordt daar weggekopt door Soares En dan moet Anderlecht gaan proberen uit te verdedigen. Anderlecht dat, en uh, met dank aan een trouwe luisteraar, Mark, uit het uh, noorden van het land, in de buurt van Meppel. Die mij attendeerde op het feit dat Anderlecht niet zes, maar slechts vijf doelpunten hoeft te maken om verder te gaan ten koste van, uh, van Ajax. Want dan heb je vijf keer uitgescoord. En dat is natuurlijk altijd nog meer dan die drie uitdoelpunten van Ajax. Maar zover zal het absoluut niet komen in deze wedstrijd. Die nu 32 minuten oud is. En waar Gillette balbezit heeft voor de Brusselaars. De bal speelt tegen Deli Blind aan. Dat er nu een meter of tien verder, net iets over de middellijn, kan worden ingegooid door Suardes. Dat neemt Suárez wel erg ruim. Dat over de middellijn. Het is net over de middellijn. Hij doet het 15 meter over de middellijn. En dus moet die bal weer terug nu naar Wasilewski die rechtsachter. Die dan gaat ingooien namens anderlecht. Anderlecht dat het wel probeert en ook van nog probeert met aardig voetbal een goed gevoel over te houden aan deze wedstrijd. Voetballend gezien wat dat men afscheid gaat nemen van Europa. Dat lijkt inmiddels wel duidelijk. Balbaseerd voor Mazouk. Mazouk speelt breed op Juhasz. Die zijn tweede negatieve avontuur gaat beleven op dit uh, veld van de Amsterdam Arena, want uh, in eind mei was hij er ook bij met uh, Hongarije, toen uh, hij hier met 6-1 verloor met Hongarije van het Nederlands elftal. 2-0 dus voor Ajax tegen Anderleg. twee keer Soleimani, en dat is de, de tussenstand na 33 minuten. En die tussenstand staat ook in Enschede, maar dan in het nadeel van FC Twente. 2-0 voor Rubin Kazan, doelpunt van Ansaldi en Noboa, twee buitenlanders. in het, het Russische team van de coach Berdiev, terwijl Rubin Kazan weer in de aanval is over de rechterkant. Maar nu gaat de bal over de zijlijn en mag er gegooid gaan worden. Door Oguchi Oniewu. de aankoop in de winterstop van FC Twente. Die het nog niet echt heel lekker doet. Men is nog niet super tevreden over Oniewu. Hij mag wel een vrije trap gaan nemen omdat er een overtreding is gemaakt op Luc de Jong. En De Jong ligt nog steeds op de grond. Komt nu met die opvallende, fluoriserende oranje schoenen overend. En uh, kan uh, moeizaam lopend richting de spits gaan als de vrije trap al genomen is op Landsaat. Landzaad moet uitkijken. Brengt de bal naar Brama. Brama bal breed naar Wisgerhoff. Wisgerhoff zal uh, breed spelen naar Douglas. En uh, De Jong staat weer in de spits. En dan moet Chadley naar de linkerkant gaan. Maar Chadley uh, loopt uh, naar binnen met uh, balbezit voor Douglas. Douglas, goede paas op uh, Brian Ruiz. Ruiz, de Costa Ricaan. Probeert de bal even... Terug te spelen brengt hem in de voeten bijna van Luc de Jong. Dat lukt net niet. Het lukt allemaal even net niet in deze periode voor FC Twente. Als de bal over de zijlijn gaat en FC Twente mag gaan gooien. Doet dat via Peter Wissgeroff. Een meter of vijf voor de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Hij laat dat over aan Rosales. De Venezolaan, die dat gaat doen en een paar metertjes gaat pikken. Een aanloop neemt om de bal ver te gaan gooien richting de Jong. Dat gebeurt ook. De Jong krijgt de bal wat vreemd op het hoofd, terwijl hij ook een tikkie kreeg, gezien door de grensrechter. Die nu wel op tijd vlacht en dus de vrije trap geeft aan FC Twente, omdat de Jong even aangetikt werd. De Jong die het lastig heeft met zijn tegenstander, die met handen en voeten de Jong tegenhoudt. En nu schokt de Jong richting de spits als Theo Jansen achter de bal gaat staan. Er staan 21 man. ...op de helft van uh, Ruben Kazan. Alleen keeper Michailov niet. Veel mensen voorin. Met Wisserov, met Douglas. Want die kunnen goed koppen. En uh, het muurtje wordt op afstand gezet... ...als Theo Jansen vanaf de rechterkant... ...met het linkerbeen die vrije trap gaat nemen. Dus even kijken wat dat gaat opleveren. Gaat het gevaar opleveren? Daar komt de aanloop. Het fluitje heeft geklonken van de scheidsrechter. En uh, de buitenspelval lijkt open te klappen. Nee, dat gebeurt niet. Daarom uh, wachten. Uh, Jansen. De bal komt in Strafschopgebied op gebied. En wie heeft hem? Het lijkt me Hens, maar het wordt niet gegeven. Hensbal van iemand van Rubi Kazan. Maar eh, Landzaad heeft de bal teruggebracht bij Theo Jansen. Jansen pompt de bal weer richting het strafschopgebied. Wordt hij eh, moeizaam weggekopt door Navas. Wel ten koste van een hoekschop. Theo Jansen moet helemaal van de andere kant van het veld afkomen. Om die hoekschop de vierde in deze wedstrijd voor FC Twente te gaan nemen. 36e minuut van de eerste helft: 2-0 Rubin Kazan. In Moskou vorige week was het 2-0 voor FC Twente. Met andere woorden, beide ploegen staan op gelijke hoogte. Kan FC Twente nu even iets leuks doen als Theo Jansen met het linkerbeen vanaf de linkerkant die vrije trap gaat nemen? Oniewu voorin, Douglas voorin, Peter voor voorin. Dat zijn de koppers. Daar komt die bal bij de eerste paal. Moet doorgekopt worden door de Jong, lukt niet. De bal wordt weggekopt en het strafschopgebied opgevangen door Denny Landzaat. Maar de druk blijft. Van FC Twente. Als land staat de bal even helemaal terug op eigen hel. Speelt naar Rosales. Maar die brengt de bal meteen weer naar voren. Richting, ja richting Oniewo. Maar die kan uh, nu even niet koppen. En dan is het uitkijken geblazen. Voor de counter van uh, Rubin Kazan. Als de bal de diepte ingaat. Naar de overgebleven spits Dia Dijun. Dia Dijun heeft de bal binnengehouden. Aan de linkerkant van het veld. Heeft Rosales tegenover zich uitkijken. Voor FC Twente als de bal voor het doel komt. En de bal is maar net te hoog. Voor de man die bij de tweede paal komt inlopen, Navas. Anders was het uh, gewoon 3-0 voor Rubin Kazan geweest. Nu gebeurt dat niet, want Theo Jansen voor de uh, aanval gaan zorgen voor FC Twente. Dat lukt even niet, omdat hij de bal tegen het hoofd van een tegenstander speelt. En dat is uh, Kaleshin en gaat de bal over de zijlijn. We hebben in Enschede 36,5 minuten gespeeld. Twente moet uitkijken, Twente moet een doelpunt gaan maken. Want Twente staat achter met 2-0 tegen Rubin Kazan. En Ajax staat voor met 2-0 tegen Anderlecht. Minuut 11 en 17. Het juichen in de arena voor een doelpunt van Mirelem Soleimani. Als Ajax balbezit heeft. Ajax dat zo tijd en wijle wel wordt teruggedrukt. En zo wel eens wat te stellen heeft met Anderlecht. Maar Maarten Stekelenburg is eigenlijk nog niet in actie geweest in de eerste, bijna 37 minuten van deze wedstrijd. Er is sowieso wat dreiging, er komt dus een voorzet het gebied in. Maar eigenlijk kunnen de verdedigers dat klusje wel klaren zonder dat Maarten Stekelenburg tussen beiden moet komen. Die man uit Senegal, Kouyaté, was er misschien nog het dichtst bij. Met een voorzet van Les Jacques vanaf de linkerkant. Hij kopte wel, maar kopte de bal hoog over de goal van Maarten Stekenburg. Lienkrin nu namens Ajax. Ebicilio, meditje over de middenlijn aan de linkerkant. Heeft de bal, neemt de vrije trap. Want het fluiten dat u hoorde kwam van Hansom na een overtreding op Lienkrin. Snel genomen vrije trap. Ebicilio dus weggestuurd aan de linkerkant. Daar zit dan weer een been tussen van Anderlecht. Dat been behoort aan de Tsjech Masoek En dus gaat de bal over de zijlijn. En dus mag Ajax nemen Anderlecht gaan ingooien. Dan heeft Ebicilio die bal dan ook nog geraakt. Dat is mij dan even ontgaan. Maar gaat Anderlecht nu via Wasilewski, Marcin Wasilewski... De 30-jarige pol ingooien. Ik heb het verhaal vorige week ook al verteld. Hij zal blij zijn dat hij nog mee kan doen in dit soort wedstrijden. Want hij was het, het die het slachtoffer was van Wietzel. De international van standaard Luik. Nou scheurde zo'n beetje alles in de benen af. Na een actie van, van Wietzel. Het duurde lang voordat hij weer hersteld was. Deze Wasilewski. Maar hij is er nu weer bij. En staat dus rechtsachter bij Anderlecht. Heel goed gaat dat nog niet. En hij was het ook de man die vorige week de penalty dus miste. Bij die 1-0 voorsprong voor het. Ajax Toen gemaakt door Toby Alderwereld de 1-0. Hij had de 1-1 toen op de schoen. Na een overtreding van diezelfde Alderwereld op de sofa. Maar hij schoot de bal hoog over de goal van Ajax en van Maarten Stekelenburg. Dus Biglia nu namens Anderlecht. Vindt Dukaku. 10 meter over de middenlijn. Biglia terug. Dan Gillette zoeken aan de rechterkant. Paas onvoldoende. Kan Jan Vertong tussen zitten. Bal terug naar Maarten Stekelenburg. Balletje aan de voet. Bij de in het groen gestoken aanvoerder en keeper van Ajax. En dan zakt Lienkren weer even uit op het middenveld om de bal te ontvangen. Geeft hem mee aan. Jan Vertongen in een sukkeldrafje stoomt hij op richting de middellijn. Houdt even in als Gillette komt storen. Dan spelen Eriksen en Vertongen elkaar de bal even toe. Na 39 minuten is het 2-0 voor Ajax. Door twee doelpunten van Mirlem Suleiman. En we lopen precies gelijk met Amsterdam. Want ook hier 39 minuten gespeeld. Maar 2-0 voor Rubin Kazan. Twee doelpunten in twee minuten tijd. Eigenlijk de enige twee echte grote... Ja, het waren niet eens mogelijkheden. Daar mogelijkheden. Geen kansen. Het waren twee schoten van... Uh... Uh, vanaf de zijkant, zeg maar, de punt van het strafschopgebied... waar Michailov uh, door verrast werd. Als Rubin Kazan nu weer in de aanval gaat via een van de doelpuntenmakers... Ansaldi speelt de bal naar de andere doelpuntenmaker, naar no Neboa. Neboa, bal breed naar de rechterkant. We hebben een gele kaart gezien ondertussen... terwijl er een mooie paas doorkomt maar Michailov is op zijn post de Bulgaar... kan de bal uh, oppikken en hem meteen meegeven aan uh, Nasser Chatli Een gele kaart gezien omdat dezelfde uh, Chadli, die nu in balbezit is... flink onderuit werd gehaald... Terwijl hij er langs ging door Navas, de Spanjaard. En die Spanjaard kreeg daarvoor terecht de gele kaart van scheidsrechter Borski. De bal is over de zijlijn gegaan. En uh, het uh, verneinderen fluitje klinkt van Borski. Omdat hij wil dat de bal ingegooid wordt een meter of tien terug. Terwijl mistvlaarden hier nog steeds over het veld hangen. Zoals die al eigenlijk al de hele avond uh, over het veld hangen. En ja, die mist die is een beetje tekenend voor FC Twente. Want het is af en toe mistig zoals er gespeeld wordt. Met name in die twee minuten tussen de 23 e en 25 e minuut. Dat die twee doelpunten vielen van Rubin Kazan. Kazan dat nu moeite heeft om uit te verdedigen. Want de bal wordt zomaar over de zijlijn gespeeld. En dan mag FC Twente gaan gooien. Doet dat via Rosales aan de rechterkant naar Ruiz. Ruiz moet uitkijken. Wordt flink op de huid gezeten. Maar komt daar goed uit met behulp van Douglas. Douglas die in de middencirkel de bal heeft opgepikt. En met die lange benen. Naar voren loopt, maar dan een werkelijk onbegrijpelijke bal geeft richting de linkerkant. Die bal gaat heel hard over de zijlijn. Terwijl echt geen speler van Twente ook maar in de buurt aanwezig is. Chadli was nog het dichtstbij en die stond er een meter of tien vandaan. En dus is dat jammer. Goed 41 minuten bijna gespeeld. Terug naar Ronald van der Geer in Amsterdam. Na 41 minuten, bijna in Amsterdam 2-0. Dus met balbezit voor Eriksen. linkerpunt strafschopgebied Draait nog eens een keer weg, zoekt zijn rechterbeen. Eriksen schiet ook wel en de redding is daar van Proto. Ajax heeft in de tijd overigens nog wel een doelpunt gemaakt. Dat werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het zoeken naar uh, Mounier El Hamdoui. Nou, dan slachtte Ajax in. El Hamdoui kon richting Proto. Die miste de bal en El Hamdoui schoot binnen. Maar El Hamdoui werd teruggefloten. Voor het buitenspel. We hebben drie herhalingen gezien. En wij hebben het buitenspel niet kunnen constateren. Terecht dus, uh, of onterecht dus. Dat uh, de Zweedse arbitrage besloot om het doelpunt van Mounir El Hamdoui te annuleren. Het is nogal de 2-0 voor Ajax. Lukaku namens Anderlecht in de buurt van het Ajax-strasopgebied. Moet duelleren met Tobi Alderwereld. Ja, hij is sterk hoor, die uh, Lukaku. 17 jaar pas, maar hij troeft nu toch met dat sterke lichaam al de wereld af. Kan Anderlecht iets creëren met Suwades. Zoekt aan de rechterkant Lukaku. Die is daar even blijven staan. Even weg uit dat drukke centrum. Geeft dan nu een voorzet. Daar is bij de tweede paal. Maar daar is ook Gregory van der Wiel. Die kopt die bal achterwaarts. En op de achterlijn aan de rechterkant Soleimani... Die zijn de verdedigende taken ondanks de 2-0 voorsprong, dus niet schuwt. Daar de bal opvangt. En via Van der Wiel en wereld en Vertongen gaat Ajax weer heel rustig opbouwen. En eens kijken of er een uh, moment is dat men een van de spitsen de diepte in kan sturen. Die bal achter die laatste linie kan leggen. Want daar is Ajax succesvol in gebleken. Ja, het gaat nu gebeuren met Eriksen, wordt weggestuurd. Kouya zit ertussen. De bal vangt uh, El Handoui de bal op. Maar die uh, trapt dan in zijn eigen schijnbeweging. Althans, Wiglia trapt er niet in. Dan krijgt Elham de bal nog wat terug. Maar struikelt hij over zijn eigen benen. Direct omschakelen van Anderlecht richting Suades, Maar dan zit Ajax er eigenlijk weer tussen. En kan Ajax weer weg via Sim de Jong. Direct weer temporiseren. We gaan richting de rust. Nog een minuut of drie. Terwijl Ajax het bal bezit heeft. En Ajax ook staat tegen Anderlecht met 2-0. De kans voor FC Twente lieten ze net liggen. En het wordt bijna na u, na u. Want de bal weer prachtig gespeeld door Theo Jansen. Richting Danny Lanzaat en Luc de Jong. En, uh... Lantzaad dacht dat de Jong hem zou inschieten. En de Jong dacht dat Lantzaad hem zou inschieten. En toen ging Rubik Kazan er via Neboa, Noboa er vandoor met de bal. Dat was dé mogelijkheid voor FC Twente een minuutje geleden. Met balbezit weer voor Twente. Nog twee minuten tot de rust. Rubik Kazan leidt met 2-0. Slechte bal van Oniewu. Uh, ...wordt overgenomen door Kazan via Navas. Navas bal naar buiten en weer een jagend FC Twente. Goed gedaan door Bama. maar die verslikt zich een beetje in de bal. Is het uh, de grote maat 46 van uh, Douglas die ertussen zit. Ruiz heeft de bal halverwege de helft van Rubin Kazan. Ruiz kijkt, maar waar is iedereen? Iedereen achter de bal, behalve Ruiz. En dan is Ruiz de bal kwijt en kan er overgenomen worden door Ansaldi voor Rubin Kazan. Goed ingegrepen door Denny Lanzati. Die de bal over de zijlijn tikt. En nu kan iedereen terugkomen. Maar bij zo'n mogelijkheid zoals zojuist voor Brian Rubis. Dat hij in balbezit komt. Was er te weinig steun voorin voor de Costa Ricaan. Hij keek om zich heen. En vond helemaal niemand die met hem mee was gelopen. Dat was jammer. Nu is het balbezit even voor Robin Kazan. Maar Douglas zorgt ervoor dat er aangevallen kan worden. Komt de bal niet bij Theo Janssen. Is het uitkijken geblazen in de omschakeling voor Robin Kazan. Het balbezit voor de spits. Duya Douyin. Duya Douyin. bal naar de rechterkant. En daar is het bijna weer gevaarlijk via uh, Kuk Denis, de Turk. Maar hij wordt het... Uh... Spelen belet en de bal gaat over de zijlijn via Peter Wisschorov. De inworp aan de rechterkant in de laatste minuut voorrust voor het team van Rubin Kazan. voor. Berdief, de trainercoach van dat team die zelden of nooit een interview geeft. Een hele mysterieuze man, maar wel succesvol met dit team. De inworp is niet goed, maar wordt over de zijlijn heel hard getrapt door Orniebou. En dus mag Ruben Kazan weer aan de rechterkant van het veld, een meter of vijf bij de cornervlag vandaan, de bal ingooien. Doet dat dus. En uh, dan lopen er wel wat mensen voor in, maar niet al te veel. Nou, eigenlijk de mensen die je daar mag verwachten. Zoals Lebedenko. Die heeft de bal gekregen. En dan gaat de bal over de achterlijn. Want Lebedenko heeft de bal het laatst geraakt. Gaat Michailov in de slotseconde van de eerste helft de bal weer in het spel brengen. Ik denk dat we een minuutje extra tijd gaan krijgen in deze wedstrijd. Maar Rubin Kazandus in de 23e minuut op een 1-0 voorsprong kwam door Ansaldi. En op een 2-0 voorsprong door Neboa. En we kregen inderdaad één minuut extra tijd. Als Jos Daarden, de, een van de mensen uit de technische staf bij FC Twente... die naast me zit, vast op zoek gaat naar de koffie. Theo Jansen schiet van ver. Mooi schot, mooi schot! Theo Jansen! Theo Jansen scoort voor FC Twente. Wie anders? Een echte Theo is dit. Met links, keihard en laag. Onhoudbaar voor de keeper van Kazan. Wat een heerlijk moment, wat een heerlijk doelpunt. Theo Jansen scoort 1-2 in de laatste minuut voor rust. Wat een belangrijk doelpunt, zeg. Dit kon wel eens betekenen dat Twente toch doorgaat. Maar laten we niet te vroeg juichen. Heel belangrijk, dit doelpunt. Betekent in ieder geval dat we niet gaan verlengen. Maar Theo Jansen vanaf een meter of twintig schiet hard, laag, keihard, doeltreffend voor FC Twente. De 1-2 op het scorebord. Na 0-2, nu 1-2 in de slotseconde van de eerste helft. En wat ga je dan lekker aan een kopje thee, zeg. Als je ziet dat je... Dan weer gewoon. ...in de wedstrijd zit, want FC Twente had het moeilijk. Niet zozeer met het spel van Ruby Kazan, maar meer met zichzelf. Door die twee doelpunten in twee minuten tijd tussen de 23ste en 25ste minuut... ...kwam Twente met 2-0 achter. Maar dan weer die bevlieging van wie anders dan Theo Jansen. En wat is het prettig dat hij niet vertrokken is in de winterstop... ...als Nasser Chadli nog weg is in de slotseconde van de eerste helft. Aan de linkerkant Chadli nog altijd in balbezit. De mensen zijn mee naar voren. Gaat de bal over de hele richting landzaad? Kan hij de bal krijgen? Nee. Want daar zit net... De... De linksbek nog even tussen Ansaldi. En dan zegt de Poolse scheidsrechter Porski. het is mooi geweest voor de eerste helft. En het is heel mooi geweest voor de eerste helft. Met name die laatste minuut. Dat laatste schot van Theo Jansen. Heerlijk! Want dat was een doelpunt, en dat was nodig. Want FC Twente staat nu nog maar met 2-1 achter, en is met één been in de volgende ronde. Goed, straks dus het, uh, het vervolg der beide wedstrijden. Want Ajax-Anderlecht, daar zijn ze ook aan de T2-0. Daarvoor Ajax, dankzij twee goals van Soleimanië, al vroeg in de wedstrijd. Ja, het wielerpeloton bereidt zich voor op de omloop, Het nieuwsblad. De koers in België wordt zaterdag verreden. Maar het is nog maar de vraag of de omloop eigenlijk wel doorgaat. Want de renners willen namelijk met oortjes gaan rijden. En dat mag dit seizoen niet meer. De communicatiemiddelen worden door de UCI uit de koers geweerd. Maar onder meer Lars Boom heeft verklaard... dat het peloton de oortjes gewoon in gaat doen. UCI-voorzitter Pat McQuaid wil de koers afgelasten... als dat inderdaad gebeurt. Aan de telefoon verslaggever Gio Lippens... Um, het is nog niet eens begonnen of er is al heibel in de tent. Is het nou ordinair wel eens niet dus uh, principieel uh, van... ja, ik wil het niet, dus gebeurt het niet? Of uh, hoe moeten we dit inschatten? Ja, het is wel een beetje een klassiek verhaal. Het klassiek verhaal van de strijd tussen de UCI, de, de Wereldwielerbond en, uh, en de ploegen. We hebben dat al eens een keer eerder meegemaakt. Toen ging het over de invoering van de, van de Pro Tour. Uh, toen dreigde het Parijs Nice niet door te gaan, jaren geleden. Uiteindelijk ging het allemaal gewoon door. Liep het allemaal wel met een sisser af. Maar uh, ja, het, het is weer echt ouderwets met de koppen tegenover... ...over elkaar staan op dit moment. Ja. Ik eh, memoreerde net al dat Lars Boom heeft gezegd... ...dat ze gewoon met oortjes gaan doen. Uh, dat heeft hij tegen onze collega's hier... Uh, uh, uh, ...gezegd voor de televisie. Tegenover verslaggever Han Kok om precies te zijn. Nee, we gaan... Uh, ...als goed is... Uh, ...is er onder elkaar bij de ploeg afgesproken... ...dat we allemaal met de uh, oortjes gaan staan. Dat mag niet, hè, van uh, meneer weet. Ja, dat mag wel mee niet. <laughs> nee, ja... Ff. ...het is een hele lange discussie... Nee, ik. ik... Ik denk dat het belangrijk is dat wij ook een keer gehoord worden... en niet uh, dat er een grote rond de tafel beslissing wordt genomen... dat we allemaal ja en armen roepen. En uh, dat is niet de bedoeling, denk ik. Ja, dat is bon. Heb je enig idee wat er nou allemaal uh, gaande is achter de schermen? Nou, er is een hele hoop gaande, maar het speelt natuurlijk al een hele tijd. Hè? Uh, we hebben een aantal jaren geleden, anderhalf jaar geleden... in de Tour de France hebben we het meegemaakt dat de UCI erover begon... over het afschaffen van de oortjes. Men uh, wilde op een gegeven moment ook niet meer met oortjes rijden in een toer-etappe. Uh, de renners dreigden toen uh, in staking te gaan. Uh, ook toen was het duidelijk gewoon twee partijen tegenover elkaar... die allebei iets uh, totaal anders uh, wilden. Uiteindelijk is er een uh, etappe gereden uh, zonder, uh, zonder oortjes. We hebben het WK hebben we meegemaakt... Zonder zonder, ...zonder oortjes in Melbourne. En ik moet eerlijk zeggen, dat was wel een wedstrijd... ...waarin uh, de UCI in die zin ze gelijk haalde... ...dat uh, de renners daar wel bewezen hebben... ...dat het een hele interessante koers kan worden op het moment... ...dat die communicatie niet meer echt mogelijk is. Uh, want dat is toch eigenlijk een beetje het grootste bezwaar... ...van uh, de wielerbond tegen die oortjes. Dat is dat uh, de ploegleiders eigenlijk vanuit de auto de koers bepalen... En dat de renners te weinig zelf beslissingen nemen. En dat er wat dat betreft de koers toch iets te veel geregisseerd is. We hebben het zo vaak meegemaakt. Een toeretappen, een vlakke toeretappen. Waar het peloton achter een kopgroep aanrijdt. En vijf kilometer voor de streep wordt die kopgroep ingelopen en draait het uit op een massasprint. En dat soort zaken, dat soort praktijken wil de UCI tegengaan. De renners en de ploeren die zeggen van nee, wij hebben die oortjes vooral nodig omdat het anders veel te onveilig is in het peloton. Wij willen dat er gewaarschuwd kan worden voor gevaarlijke situaties Wat anders gebeurde, echt grote ongelukken in de koers. Nou, en dat staat dus recht uh, tegenover elkaar. Uh, de renners wilden eerst al in het uh, Midden-Oosten actie voeren. We hebben daar de ronde van Qatar gehad en de Tour of Oman. Uh, maar daar hebben uiteindelijk de Tour toch besloten om maar geen actie te gaan voeren, omdat dan. Ja, die actie gevoerd zou worden over de ruggen van die toch wel wat jonge organisatoren daar. Ja, in met, name Eddie Merck met name die Merckx heeft ja, zich sterk van gemaakt. En met name die natuurlijk. Ja. Men had zoiets van, nou weet je wat, laten we daar die, die zaak nou maar niet gaan frustreren. Laten we het maar gewoon doen op ons eigen gebied in Europa. Bij die traditionele koersen. Nou ja, en wat is er traditioneler dan de opening van het klassieke seizoen in de lage landen, de omloop, het nieuwsblad. Dus uh, vandaar dat ze besloten hebben om dan maar gewoon hier dat punt te maken en met oortjes te gaan rijden. Ja. Maar wat denk je? Gaat McQuaid bij stuk houden? Of, uh... Nou, ik denk dat McQuaid... Uh, het is een hier, het is een uh, keienkop, zoals ze dat uh, zeggen. En ik denk dat hij wel uh, redelijk uh, bij stuk uh, gaat houden. Dat heeft hij eerder in, in conflict situaties ook al uh, regelmatig uh, gedaan. Uh, ik denk ook dat er dus met name morgen vrij veel gesproken of zal gaan worden tussen de diverse partijen. Wie weet, misschien op de morgen wel weer een uh, in de haaste, ingelaste vergadering... Waardoor uh, iedereen weer uh, eens even bij elkaar gaat zitten. En wie weet, misschien komt er wel een compromis uit. Maar ja, ze staan nu op dit moment toch wel heel erg hard tegenover elkaar. Ja, maar wat voor compromis kun je bedenken dan? Ja, je kunt geen compromis bedenken inderdaad. Met, ja, je kunt wel compromissen bedenken trouwens uh, met die oortjes. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, één renner per ploeg krijgt een oortje in... En uh, die renner wordt dan gebruikt als uh, degene met wie gecommuniceerd wordt vanuit uh, de ploegleiderswagen. Maar daar doe je dus niks ja. mee uh, aan het probleem dat de UCI dan heeft met, uh, met, met die communicatie vanuit die auto's. Met het regisseren van de koers. Je zou kunnen zeggen, de renners krijgen wel een oortje in. Maar dat oortje is alleen maar aangesloten op het jurykanaal. En op het moment dat de wedstrijdjury, de mannen op de motoren, de mannen in de auto's rond de koers... dat die gaan waarschuwen voor, ik noem al wat, gevaarlijke situaties in de koers dan krijgen die renners in ieder geval die informatie binnen... en kunnen ze dus niet van de ploegleiders te horen krijgen wat er aan de hand is. Ja. Dat zou een compromis kunnen zijn. Maar eerlijk gezegd, ik zou niet weten of men bereid is tot, uh, tot zo'n tussenoplossing. We gaan het afwachten. Dankjewel, je Lippens. Over het wel of niet gebruiken van uh, oortjes, UCI'ers tegen... en de renners zijn voor. We gaan het afwachten even wat uh, ruststanden uh, van de wedstrijden die in de Europa League om uh, 5 over 9 zijn begonnen. Ajax onderleg dus 2-0. Twente Rubin Kazan. Twente is onder snel met uh, 2-0 achter, maar het is inmiddels 1-2. Dankzij een mooi goal van Theo Jansen. Kort voor rust. Sporting Braga tegen Legpot's Nam staat 2-0. De eerste wedstrijd was 0-1. Dynamo Kiev tegen Beziktas 1-0. De eerste had Kiev al met 4-1 gewonnen, dus dat gaat wel goed daar. Manchester City staat met 2-0 voor tegen Saloniki. De eerste wedstrijd 0-0. Paris Saint-Germain tegen Bate Borisov 0-0. Eerste wedstrijd 2-2. Stuttgart Benfica 0-1. Benfica had de eerste wedstrijd ook al met 2-1 gewonnen. En Villarreal staat met 2-1 voor tegen Napoli. Dat kennen we nog van Utrecht. Eerste wedstrijd 0-0. Goed, zometeen het vervolg van beide wedstrijden. Graag tot zo. 1.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 Van alle kanten. Geen megastallen, maar gutto's en kievieten. Kies partij voor de dieren. Wat denkt u van vier dagen wandelen in Zuid-Limburg over eeuwenoude pelgrimsroutes? De Pelgrimstocht, een spirituele vierdaagse en een sponservierdaagse voor vaste actie Coordade. Wandelen, bezinnen, ontmoeten en helpen. Van 7 tot en met 10 april. Kijk op pelgrimstocht.nl Geen megastallen, maar mededogen. Kies partij voor de dieren. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen.